10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Keuzevrijheid in de zorg moet blijven. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. In de gemeentehuizen van Zeist en Wijk bij Duursteden zijn de condoliancenregisters geopend voor de broertjes Ruben en Julian. Burgemeester Jansen van Zeist tekende als eerste. En de verslaggever van RTV Utrecht was daarbij. Er zijn meerdere mogelijkheden uh, om te tekenen en even stil te staan uh, bij het overlijden van Julian en Ruben. En dat deed de burgemeester ook samen met zijn vrouw. Het was niet alleen tekenen, hij bleef echt een lange tijd stilzitten. En ze waren eigenlijk ook uh, ja, best geëmotioneerd. Op de school van de jongens wordt ook uitgebreid stilgestaan bij hun dood. Er is vanochtend een bijeenkomst voor ouders en leerlingen. En daarbij zijn onder andere hulpverleners aanwezig. Verder wordt er een herdenkingshoek ingericht.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 PVV-leider Wilders brengt vandaag een bezoek aan de Haagse Schilderswijk. Hij doet dat na aanleiding van een artikel in Trouw. Die krant schreef, na eigen onderzoek, dat een deel van de wijk... zich ontwikkelt tot een enclave van orthodoxe moslims. Die zouden anderen in de wijk onder druk zetten. Haagse gemeenteraadsleden zeiden zich niet in dat beeld te herkennen. Wilders heeft vandaag eerst een gesprek met de politie... en daarna gaat hij de wijk in. De PVV'er liet al weten een kamerdebat te willen over de kwestie. In gebruikname van de nieuwe brug over de Waal bij Ewijk is zonder problemen verlopen. Vanochtend vroeg reed het eerste verkeer over de nieuwe brug, zegt Rijkswaterstaat. Vanochtend om exact half zes hebben we middels een verkeerstop het verkeer opgezet naar de extra Waalbrug. Sindsdien zijn de drie reizen ook richting het zuiden in gebruik. Dan is één extra Strook ten opzichte van uh, gisteren. En uh, de normale ochtendspits uh, file die er altijd staat, is uh, uitgebleven. Volgens Rijkswaterstaat lijkt de nieuwe situatie veel op de oude. En hoeven automobilisten niet te wennen. De A50 tussen Ewijk en Valburg wordt gezien als een van de grootste fileknelpunten van Nederland. De PVDA wil dat het kabinet de controle op rijscholen vergroot. Volgens de partij schieten rijscholen de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond, maar zijn ze niet allemaal betrouwbaar. De PvdA wil dat er één loket komt waar mensen terecht kunnen met klachten. Rijschoolhouders die er een rommeltje van maken... zouden hun vergunning moeten kwijtraken. Vanmiddag praten de Tweede Kamer en minister Schults over de rijscholen. Dan nog het weer bewolkt, nevelig en plaatselijk regen of motregen. Aan de oostgrens Later er wat zon en het wordt 12 tot 14 graden. De rest van de week wisselvallig en het wordt kouder. Donderdag en vrijdag wordt het 9 tot 12 graden. En dat leidt dan ongetwijfeld ook weer tot problemen op de weg. In ieder geval vandaag, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een behoorlijk drukke ochtendspits... maar de dagelijkse files nemen nu snel af. 50 kilometer staat er nog. Bij Rotterdam is het al helemaal gedaan. Nog wat vertraging bij Amsterdam en Utrecht en ook in het zuiden van het land. Om daarmee te beginnen, op de A2 Maastricht richting Eindhoven... is een aanrijding geweest. Bij Urmond is de weg zo goed als dicht. Het verkeer kan er alleen via de af- en de oprit langs. Vanaf Knopend Keresheide staat 2 kilometer. Het is nog aanschuiven op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3 kilometer... en ook op de A9 ook maar Amstelveen bij knooppunt Badverdorp 3. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 4 kilometer. Na een aanrijding is de rechte reis ook dicht. En ook langzaam rijden op de A28 volle Utrecht... tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 7 kilometer. Net over de grens in België staat een lange file op de E19 richting Antwerpen. Verkeer op weg naar Antwerpen rijdt het beste om via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Door een rijden tussen boven Karspo Grotebroek en Enkhuizen geen treinen. De vertraging kan daar oplopen tot een uur. Het boodschappenlijstje was dat van Jolanda van der Velde. Zometeen doet de nieuwe pauze aan duiveluitdrijving. Het antwoord hoort u zo bij de Cairo. De volgende boodschap is voor alle bedrijven die hun incasso's al hebben aangepast op IBAN. Het goed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 Die veranderingen geeft u natuurlijk zelf door op mijn toeslagen op toeslagen.nl. Maar morgen maakt hij al bier uit het oosten. Belastingdienst toeslagen. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Artsen willen keuzevrijheid in de zorg behouden. De pauze lijkt te doen aan duiveluitdrijving. Kunstenaars kunnen door crowdfunding in tijden van crisis toch hun project realiseren. Wat ik heel erg leuk vind aan crowdfunding... is dat het een manier is om je publiek al te betrekken bij de cd die je gaat maken, voordat hij er is. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Ruim 90.000 patiënten, tandartsen, fysiotherapeuten... en gezondheidszorgpsychologen, dames en heren... hebben een petitie getekend voor het behoud van keuzevrijheid in de zorg. Vandaag bieden ze die petitie aan aan de Tweede Kamer. Rob Barnasconi is voorzitter van de Nederlandse Maatschappij... tot bevordering van tandheelkunde, de NMT. Goedemorgen. Gaat dat helpen? Nou, ik, ik ga er even vanuit dat iedereen hier in Nederland, u ook, uh, gewoon zelf wil kunnen kiezen voor de fysiotherapeut, de tandarts, de psycholoog, de huisarts. Ik vind het echt bijna een, een, een mensenrecht. Maar de vraag was, gaat dat helpen? Nou ja, weet je, wij doen gewoon echt een beroep op, uh, op uh, het, het goed kunnen nadenken, uh, ook door uh, politici, ook door Tweede Kamerleden. En ik kan me niet voorstellen dat ze deze wijziging van de zorgverzekeringswet... Uh, uh, Doorvoer, want ja, wij zijn voor keuzevrijheid in de zorg. En dat wordt breed gesteund. Maar gaat het helpen? Um, dat zullen we zien. We doen er alles aan. Waar bent u zo op tegen? Nou, waar ik op tegen ben is uh, dat ik uh, vind dat de, uh, niet de verzekeraar... maar u zelf als patiënt die keuze moet kunnen maken. Ik vind het echt een humanitair basisprincipe dat u zelf die keuze maakt. Omdat namelijk die vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverlener, ja. essentieel is. Maar dan zegt zo'n ziektekostenverzekeraar... luister eens, ik sluit contracten af... en daarmee wordt het voor ons allemaal goedkoper. Kunnen, kan de premie naar beneden en de kosten in de zorg... die reizen toch al de pan uit. Dus uh, we moeten ergens bezuinigen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik vind ook terecht dat de overheid een beroep doet op de beroepsgroepen om uh, zaken als doelmatigheid uh, goed te stimuleren. Daar zijn we ook over in gesprek. Maar ik wil echt uh, behoeden, iedereen behoeden, dat inkoop van zorg alleen maar op gebied van kosten wordt uh, bepaald. Het gaat echt over meer dan kosten in de gezondheidszorg. En een vertrouwensrelatie en uw eigen keuze is daarbij essentieel. Maar zo'n zorgverzekeraar zegt, wij kiezen voor de beste kwaliteit tegen de beste prijs. Ja, maar ik heb toch het gevoel dat u als patiënt... Ja. Uh, op dit moment veel beter in staat bent om de uh, zorgverlening die bij u past... Ja. zelf te kiezen. Ja, maar wij krijgen ook de rekening niet. Want als je naar de tandarts gaat, stuurt die doorgaans de rekening... lineairek daardoor u ook naar de ziektekostenverzekeraar, toch? Ik kan toch? u zeggen dat u vrijwel alle rekeningen van de tandarts zelf betaald. Als u dat nou uit eigen zak doet of u heeft een verzekering, dat is aan u, maar u betaalt het gewoon helemaal zelf. Juist in de tandheelkunde ja. 80% van wat wij doen, wordt door u zelf, de patiënt, betaald. Maar goed, dan is het toch des te uh, belangrijker voor de uh, patiënt, in dit geval, iemand die naar de tandarts gaat, om uh, een zo laag mogelijke rekening te krijgen. Dus uh, een soort van bulk contract tussen een zorgverzekeraar en een tandarts. Ja, maar u zegt. Goedkoop, inkoop, dat leidt alleen maar tot focus op prijs. En gelukkig, meneer Kockeman, gaat het in de gezondheidszorg over meer dan alleen de kost. En juist de patiënten zelf kunnen kiezen naar welke zorgverlener ze gaan. Ja. En dat lijkt me echt uh, een mensenrecht. Is het ook niet een kwestie van dat uw salaris dan omlaag gaat? Nee, dat heeft Iets mee te mee oh nee, nee, want wij zijn uh, gehouden aan uh, vaste tarieven hier in uh, Nederland ja. en daar heeft het helemaal niets mee te maken. Het gaat er echt om dat mijn patiënten, en ik heb vanmorgen toch behoorlijk wat gezien, en dan, ik heb ook verteld dat ik u zou spreken, en ik ook, patiënten kiezen voor mij. En die dat had u niet, u niet moeten doen, want zo'n behandeling, daar zijn mensen al bang voor, als u dan ook nog zegt dat u met mij gaat praten? Nee hoor, dat viel erg mee, dat viel erg oh. mee. Ze, ze wilden wel een aardig programma. Oh, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Goed, terug naar de zaak. Uh, jullie vragen Kamerleden om tegen het voorstel te stemmen... Uh, om artikel 13 van die zorgverzekeringswet aan te passen, want ja. daar gaat het om. Ja. Um, uh, is, is het nog tegen te houden, want het staat namelijk in het regeerakkoord. En dus kom ik terug op mijn eerste vraag. 90.000 uh, uh, patiënten, tandartsen, fysiotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. Ja, dat zijn er heel wat, maar is dat genoeg om het regeerakkoord onderuit te knikkeren? Nou ja, volgens mij hebben we allemaal de ervaring dat uh, behoorlijk wat uh, kan worden veranderd aan het regeerakkoord. Uh, we zullen hier alles aan doen, want ik kan me niet voorstellen dat een weldenkend mens um, de keuzevrijheid voor de zorgverlener weghaalt bij de patiënt, en ja. neerlegt... Um, sowieso bij de verzekeraar. Dat lijkt me een hele onjuiste ontwikkeling. En wij doen daar dus heel erg een uh, beroep op, uh, de Kamerleden. Nou is de voorzitter van de Vaste Kamercommissie... voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is een uh, liberaal. Dat is namelijk mevrouw Helma Neperus van de VVD. Zou ja. dat nog iets helpen als het gaat om keuzevrijheid? Um, ik, ik denk dat uh, iedereen die nadenkt zal zeggen... ook vanuit zichzelf redeneren en ook vanuit de Nederlandse bevolking redeneren... die keuze voor zorgverlener hoort echt bij... De patiënt. U zegt het is een mensenrecht. Stel dat de Kamer zegt, jammer van het mensenrecht, regeerakkoord gaat voor. Als u zegt het is een mensenrecht, dan kunt u ook naar het Hof in Straatsburg gaan bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei wegen om nog uh, je gelijk te halen. Ik... Overweegt u dat? Nou, stap 1 is dus nu een die petitie aanbieden. Die wordt breed gesteund. Ik spreek ook geen enkele uh, zorgverlener of geen enkele patiënt die er anders over denkt. Nee. Um, nou ja, ik, ik, ik ga echt een beroep doen op de leden van de vaste kamercommissie. En daar uh, span ik mij vanmiddag uh, behoorlijk voor in. Samen met de fysiotherapeuten en de ja. gezondheidszorgpsychologen. Maar overweegt u dan om nadere stappen te nemen? Nou ja, ik vind het zo idioot dat we dan ons gaan beraden en kijken wat de volgende stappen uh, zijn. Want ik denk inderdaad, we hebben veel contact met de koepels uh, ook in andere landen. En die moeten keihard lachen, echt keihard lachen, als zij horen dat hier plannen zijn om die keuze voor zorgverlener weg te halen bij de patiënt en ja. onder te brengen bij de verzekeraar. Wat u zegt, nadere stappen zouden helemaal niet nodig moeten zijn. Het parlement moet gewoon even logisch nadenken en tegen dit wetsvoorstel stemmen. Precies. Ligt er iemand in de stoel nu? En die gaat zo uit de wachtkamer halen. Ik wens u succes. En dank de patiënt ook. Rob Barnasconi, hartelijk dank.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 When the war has took its part When the world has fed its cause If the hand is hard Together we'll men. I'm together, told you I'll be here forever, that I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 Charles, als je artiest geen geld hebt, dames en heren, voor een nieuw project... dan kun je natuurlijk ook gewoon rechtstreeks bij je publiek aankloppen. Roy Kremers begon een jaar geleden met de crowdfunding-site eh, voor de kunst.nl. En Martijn Gimius die zocht hem op. Dit is een jullie site? Ja, precies. Uh, even kijken, wat zijn uh, ja, natuurlijk heel veel uh, projecten inmiddels? Meer dan 80 uh, lopend. Um, en dat zou een leuk project zijn om even uit te lichten. Ja, dit is een, een, een jonge band. Mrs. Smith and The Boys From Brazil. Uh, zij hebben het afgelopen jaar uh, gecrowdfund om een album te realiseren. Hebben uh, 8000 euro uh, bijeengehaald. Zijn dus 100% voor de kunst. En hun album wordt uh, binnenkort gelanceerd. En ze zijn nu druk bezig met, um, ja, met de voorbereidingen uh, daartoe. Ja. Mr. Smith en de Boys from Brazil zijn aan het repeteren voor uh, de CD-presentatie. 9 juni? 9 juni, Paradiso, kleine zaal. super spannend. Femke Smit, uh, Jesse Buitenhuis. Uh, waarom zijn jullie dan nou naar nou voor de kunst gegaan om daar geld binnen te halen? Uh, omdat we geld nodig hadden, in eerste ja. instantie. En we wouden graag uh, mensen om ons heen vragen om te helpen. We wisten dat een heleboel mensen al wisten dat we bezig waren met het bandje. En uh, we hoopten gewoon dat er genoeg mensen waren die zoiets hadden van... ja, dit vinden we leuk. En, uh, en hoe dat gaat we... dat dan? Je gaat naar die site en je zegt: Ik wil geld. Nou, ja, ja, nee. Ja, je, je, je gaat naar, naar Roy van voor de kunst en je zegt: van, nou, We hebben dit project. En hij vraagt: Nou, maak maar een goed plan. Laat maar zien dat jullie, uh, dat jullie erover na hebben gedacht. En dan uh, zegt hij: Nou, let's go. Je maakt een cool filmpje en je gaat twee maanden gewoon uh, keihard bikkelen. Allerlei acties doen: uh, optredens geven, maaltijden koken. Uh, weet ik veel: balkonconcerten geven. Uh, wat je maar kan verzinnen waar mensen een, een beetje geld voor over hebben. En al die kleine beetjes die zorgen dan voor, de, voor genoeg om Nederlandse reet te kunnen maken. Op voordekunst.nl kun je met een paar muisklikken zien welke projecten geld nodig hebben. Dat kan een toneelvoorstelling zijn, een festival of, zoals bij Mrs. Smith en The Boys from Brazil, een cd-opname. Als tegenprestatie krijgt de donateur dan bijvoorbeeld een gratis toegangskaartje of een exclusief kijkje achter de schermen. Op die manier is via voordekunst.nl inmiddels al ruim 2 miljoen euro opgehaald. Roy Kremers zette de site drie jaar geleden op en ziet sinds de kabinetsbezuinigingen op kunst en cultuur... een omslag bij kunstenaars als het gaat om fondsenwerven. Groot nog niet, maar ik, ik zie wel een omslag... Um, uh... Ja, voor 2010 was het uh, voor makers not done om uh, te vragen aan het publiek. Uh, inmiddels is dat uh, veel vanzelfsprekender. Aan de ene kant zie je dat, uh, dat bij het publiek is een grotere urgentie... Om, uh, om ook te geven aan de kunst. Want het is inmiddels duidelijk dat er heel veel bezuinigd is. Dus ja, als, uh, als, als, als publiek kun je daar een verschil in maken. En aan de andere kant is het ook veel meer geaccepteerd om ook daadwerkelijk te vragen. Want uh, als je niet vraagt om een bijdrage zal er ook nooit gegeven worden. Maar wat ik heel erg leuk vind aan crowdfunding, is dat het een manier is om je publiek al te betrekken bij de cd die je gaat maken voordat die er is. Dus iedereen zit erop te wachten. Iedereen die heeft geïnvesteerd zit erop te wachten. En je weet ook meteen of je een beetje publiek hebt, weet je wel? Of er mensen zijn die die cd willen horen. Want als niemand hem wil horen, ja, misschien moet je hem dan nog niet maken. Moet je dan eerst nog meer publiek opbouwen of moet je meer vrienden krijgen? <lacht> nee, maar dat... dat, dat dat vind ik een hele leuke manier om je publiek alvast te betrekken bij wat je doet. De bezuinigingen op de kunsten vragen dus om een omslag in de sector. Die omslag was twee jaar geleden nog niet altijd aanwezig... tijdens de verschillende manifestaties tegen de bezuinigingen. We gaan houden, schreeuwen dan Breda, Tilburg, heel Nederland... en Eindhoven gaat de toon zetten. Of wie? Ja! Yeah! Ook in Brabant wordt vandaag voor kunst en cultuur geschreeuwd. En hoe? Ik zelf was geen voorstander van de Mars ter Beschaving. Um, en ook niet van de schreeuwen om cultuur. Um, uh, ik... Ik ben zelf meer voorstander van het. Uh, nou in ieder geval door te kijken van hoe kun je zelf een oplossing uh, zoeken. Ik denk dat het voor uh, um, de Marsterbeschaving was er heel erg op gericht om aan te tonen dat er inderdaad een verloedering uh, plaatsvond en dat de kunst weggeveegd werd. Uh, ik denk van het is goed om dan ook enige zelfreflectie uh, te hebben en te kijken van nou, er zijn inderdaad een aantal dingen die niet, goed, uh, die niet goed zijn in de sector. Hoe kunnen we daar een, uh, een, op een positieve manier een verandering in, in, uh, in, in, in, in teweeg brengen? On your life another way. Wat wij hopen is dat we dat we een publiek opbouwen. En dat we met deze cd ook geld binnenkrijgen om de volgende cd op te kunnen nemen. Dus ons idee is wel dat we zelfvoorzienend willen worden. Dat, dat, je moet het eigenlijk voor mijn gevoel is het een soort startkapitaal. En daarna wil je gewoon dat je bedrijfje gaat lopen. En we zijn een heel erg gezellig, leuk, muzikaal bedrijfje. Maar wel een bedrijfje met, met een begroting. En, en, en ja, daarin zit ook die volgende cd. Dus we hopen dat dat, uh, ja, dat, dat toch wel uh, gaat lukken. Niet alleen beginnende kunstenaars moeten op zoek naar geld... ook gevestigde namen als het Rijksmuseum... Zoeken sponsoren. Die mogen dan als tegenprestatie voor de nachtwacht dineren. Hoewel dat niet voor iedereen is weggelegd. Dineren voor de nachtwacht houden we heel exclusief. Dat kunnen alleen hoofdsponsoren doen. Of hele grote schenkers. Daarover meer morgen in de kunst die overleeft. Zijn Martin, Martijn Grimeers, die zijn volgende bijdrage vast aankondigt voor morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via de Caro. Goedemorgen Nederland, het is het adres. Straks doet de nieuwe pauze aan duiveluitdrijving. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Max Smeets. Sinds jaar en dag ga ik graag naar Canada. Voor vakantie, voor werk, maar ook voor werkvakantie. Het land trekt me, de heerlijk aandoende ruimte nodigt uit tot reizen. De mensen zijn redelijk conservatief, aardig en vooral behulpzaam. Canada mist, zo leer je langzaam, de scherpe kantjes van buurman Amerika, de USA, zo u wilt. Ja, ik hou ook van ijshockey, en dat komt goed van pas in grote delen van het jaar. Zelden een land gezien dat zo bijna prettig maniakaal met haar eigen nationale sport omgaat. Maar wat trekt me nou zo aan? In een wandeling door Toronto, een rit tussen Calgary en Edmonton of een etentje in Vancouver. Het leven is ook hier puur materialistisch. Ook hier doet de crisis vele zaken en zaakjes sluiten. Ook hier bepalen steeds meer zwervende mensen het straatbeeld. Ik denk wel eens dat het inderdaad die ruimtes zijn die zo uitnodigen. Ruimte in vele betekenissen van het woord, maar vooral geestelijke ruimte. Het land is onmetelijk groot en de steden lopen vol met drukdoende mensen. De meldingpot bestaat hier. Maar, zo lijkt me, het kookt nog niet over. Als ik deze tekst schrijf, zit ik in Ottawa... de stad waar een deel van onze koninklijke familie in de Tweede Wereldoorlog verbleef. Waarom hier, denk je dan? En je voelt het antwoord al. Het is hier veilig. En dus was het hier toen ook veilig. Toch. Ik open de landelijke krant, de Globe en Mail... en lees over twee hoge politici die stuiterend hard hebben moeten aftreden. Ze hadden of zelf geknoeid of laten rommelen met hun declaraties... De regering tolt en heeft moeite koers te houden in deze moeilijke tijden van groot mentaal verval en financiële problemen. Ik zie de burgemeester van Toronto op de televisie. Hij wordt beschuldigd crack cocaïne gerookt te hebben. Een sensatiekrant fileert hem en uiteraard ontkent hij. En Ryder Hesjedaal, de zo leuke open-minded Canadese wielrenner die vorig jaar de Giro d'Italia won, is ook al afgestapt in Italië. Het enige jaar is het andere niet, beweert hij op de televisie. Dat is een pro-doping tijdgezegde dat meer dan een cliché werd en ook bleef. Wel nu, ik ga maar weer eens reizen. De lucht is strak blauw. De grote vlakte richting Montreal nodigt uit. Neil Young op de radio. Morgen moet ik Frans spreken. Ik zie een glossy in een winkel liggen. Willem-Alexander en Maxima in volle glorie. En ik denk, Holland is toch eigenlijk ook wel een heel erg prettig land. Sportsmeets, morgen de ochtend, een van Koos Postema. sur les chemins, Nous y avait Fernand, Francis Sébastien.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 Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle l'avait fait tant Le suivant tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougets Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet changeant de sauterelles de papillons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 La bicyclette van Florence Kost en Julien Dassin. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Doet paus Franciscus aan duiveluitdrijving. Die vraag wordt opgeworpen door televisiebeelden... van de Pinkstermis op het Sint-Pieterplein. We zien Franciscus de handen stevig op het hoofd... van een gehandicapte man leggen, hem daarbij licht naar beneden drukkend... terwijl hij met een ernstig gezicht gebeden uitspreekt. Zijn houding is typerend voor een exorcist, zeggen veel commentatoren. Frank Bosman, cultuurtheoloog. Goedemorgen. Ja, u hebt die beelden ook gezien. Zag u een Klop. exorcist aan het werk? Nou, niet een exorcist maar in de zin zoals wij daar vanuit het Westen vaak naar kijken. Een beetje Hollywood-achtig met heftige gebaren en een demon die uit een, uit een mens getrokken wordt. Ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat dat een beetje een opgeblazen interpretatie is van de tv-zender van de Italiaanse bischoppen, TV2000. Ja. Die hebben elke vrijdag een programma retro, hè? dat betekent, ga terug, Satan, een citaat uit de Bijbel, ja. en ze gaan vrijdag een hele uitzending wijzen aan paus Franciscus en zijn strijd tegen de demonische uit uh, inwoning, dus ik vrees dat we misschien ook een heel klein beetje naar een soort trailertje hebben lopen kijken. Ja, wat zag u wel dan? Nou, wat ik wel zag, is wat in de christelijke traditie, ook in de katholieken eigenlijk heel gebruikelijk is, is dat als je een zegen over iemand uitspreekt, dat je dan ook contact maakt met het lichaam van degene waar je de zegen over uitspreekt. En vaak is dat het hoofd, hè? omdat daar dan uh, gedacht wordt dat de ziel of het leven of heel wat identiteit uh, verscholen ligt. Dus hand wordt op het hoofd, gehand, wordt het hoofd gelegd, wordt de zegen uitgesproken. Op dat moment zie je een uh, andere priester iets in het oor van Franciscus uh, fluisteren. En dan wordt Franciscus krijgt een starre uitdrukking en dan gaat hij nog harder bidden, lijkt het wel. Maar dat kan natuurlijk ook heel goed zijn dat die priester verteld heeft waarom die jongen zo gehandicapt geworden is. En dat is misschien wel een verschrikkelijk verhaal. En Franciscus is daardoor aangedaan en gaat nog harder over die jongen bidden. Maar om daar nou gelijk het woord duivelsuitdrijving aan te verbinden, exorcisme aan te verbinden, dat vind ik toch een beetje inlegkunde. Juist. Ik heb altijd begrepen, dat voor zover je erin gelooft, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die het allemaal onzin vinden, maar dat uh, exorcisme gewoon tijd kost. Het kost minimaal een uur. Nou, als je gaat spreken van het groot exorcisme, hè? want een klein exorcisme mag elke christen doen, maar groot exorcisme, de hollywood zal ik maar even zeggen, yeah. dat mag alleen maar door een speciaal daarvoor aangewezen ah, groot exorcisme van elk bisdom uitgevoerd worden. Er gaat voorbereiding aan uh, vooraf. Dat is een heel lang proces. En vooral dat wordt nooit publiekelijk, waar iedereen het kan zien, uitgesproken. Dat wordt altijd in een, in een afzondering uitgesproken, ook omdat het helemaal niet leuk is om naar te kijken. Dus nee. al die elementen bij elkaar, denk ik, dat hier geen sprake is van een zogenaamd groot -exorcisme. Exorcisme. En zou de paus een groot exorcist kunnen zijn, of niet? Jazeker, ik, jazeker, jazeker. ik denk zeker dat, uh, dat hij dat kan, Juist. als hij dat zou willen. Maar goed, uh, dat is uh, hier niet aan de orde geweest, al was het alleen maar omdat het een vrij vluchtig contact was met uh, deze groep. Geloofdige... Fritiekelijk vrij vluchtig en het is waarschijnlijk een trailer voor die uitzending van vrijdag. Goed, we zijn bijgepraat. Frank Bosman, cultuurtheoloog, ja, hartelijk aan. dank. Einde van deze uitzending, dames en heren. Meteen, want het is half elf. Uh, meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar de Schilderswijk in Den Haag. Goed gekozen, want over anderhalf uur komt Geert Wilders daar aan tenminste. Dat is het plan Naida. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Ja, lijn 1 uh, zit er bovenop, want we staan in de vergeten driehoek in de Schilderswijk. Sommigen noemen het al de hele week de Sharia-driehoek, punt van het zwaard of mini-galivaat. Mooie woorden, maar klopt het ook? Is het inderdaad een zwaar, ja, punt van het zwaard? Is het een mini-galivaat? U hoort het zo meteen na het nieuws bij lijn 1. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu, hier is Jan van der Putten. Technisch dienstverlener Imtech gaat proberen om bonussen van twee oud-bestuurders terug te halen. Door projecten in Polen en Duitsland zit Imtech nu in de rode cijfers. Het bedrijf leed vorig jaar een verlies van 226 miljoen euro. En ook de cijfers over 2011 zijn achteraf naar beneden toe bijgesteld.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 En de ingebruikname van de nieuwe brug over de Waal bij Ewijk is zonder problemen verlopen. Vanochtend vroeg reed het eerste verkeer over de nieuwe brug. Volgens Rijkswaterstaat lijkt de situatie veel op de oude. Automobilisten hoeven niet te wennen. En de jaar 50 tussen Ewijk en Valburg wordt gezien als een van de grootste file knelpunten van het land. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, over files gesproken, Jolanda van der Velden. Er is nog uh, 24 kilometer over van de ochtendspits. Uh, korte files bij Amsterdam. Maar veel vertraging op de A28, zwolle richting Utrecht. Tussen Strand Nulde en Knoopend Hoeverlaken, 11 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Tussen Amersfoort-Vathorst en Knoopend Hoeverlaken is de rechte ook dicht. Ik zeg tot morgen. Op naar de Schilderswijk nu. Hier is Naida. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Goedemorgen, luisteraars. Het gaat er natuurlijk al snel mis als je buurt de vergeten driehoek heet. Toch schokte de berichtgeving in trouw over dit deel van de Schilderswijk velen. Volgens een reportage in het Dagblad ontwikkelt de buurt zich tot een enclave van orthodoxe moslims. De wil van de religieuze meerderheid in de wijk regeert. Mensen worden aangesproken op hun gedrag en op hun uiterlijk. Ja, en tegelijkertijd zeggen Haagse politici en landelijke politici dat het helemaal niet zo beroerd gesteld is in de wijk. De vraag is, wat is er werkelijk aan de hand in de vergeten driehoek? Ik praat erover in de lijn 1 bus met buurtbewoners, profession professionals en gemeenteraadslid Bart van Kent... Van de SP. Aan uw luisteraars leg ik het volgende voor. Als er nieuwe bewoners bij u in de wijk komen wonen... Moet de, moeten dan de nieuwe bewoners zich aanpassen aan de wijk waarin hij of zij uh, komt wonen? De meerderheid bepaalt, kun je zeggen. Of zegt u vrijheid en blijheid voor ons allen? Luistert u en woont u in de Schilderswijk... U kunt langskomen, we staan op de Parallelweg, vlak bij de markt. Of u kunt ons bellen om te vertellen hoe vindt u het om te wonen in deze vergeten driehoek. Bel met 0800 1121. Twitter kan naar hashtag lijn1. Mailen kan naar lijn1apenstaartje ntr.nl. Dit is Lijn 1. Oh. The people in your neighborhood, in your neighborhood, in your neighborhood. Say, who are the people in your neighborhood? The people that you meet each day. Oh, hi there, little fella. Oh. <laughs> Hey listen, you know who you could be if I gave you this little hat and a bag to carry over your shoulder? I yeah, could be a laundry man. No, not a laundry man. How about man. Santa Claus? No, no, no. Not Santa Claus. What's wrong with Santa There's Claus? There's nothing wrong with Santa Claus. Don't but... you like Christmas? Oh, I love Christmas, but you could be the postman. A postman? Hmm. Oh, the postman always brings dumbbell through rain or snow or sleet or hail. I'll work and work the whole day through. U hoorde Sezonstraat. Ja, de vraag is: hoe gaan we hier in de Vergeten Driehoek om met elkaar? Volgens de trouw bepalen moslims, orthodoxe moslims, de sfeer op straat hier in de Vergeten Driehoekjes: korte rokjes. Dat kan niet. Alcohol kan niet. Roken op straat kan ook niet. En heeft u een hond, dan loopt u maar ergens anders. En sommige niet-moslims doen dat volgens de trouw. Die lopen een blokje om. Bij mij in de bus SP-gemeenteraadslid Bart van Kent. Herkent u het beeld dat wordt geschetst in trouw? Nou, ik heb wel voorbeelden gehoord dat het inderdaad uh, uh, gebeurt... hier in de Vergeten Driehoek, in de Schilderswijk. Uh, maar het is zeker niet zo dat het de hele sfeer in de wijk daardoor wordt, uh, wordt bepaald. Maar dat er een probleem is dat, is, dat is absoluut waar. En wat is dan precies het probleem volgens u? Nou, er zijn wel steeds meer orthodoxe uh, moslims... die ja, weinig tolerant zijn naar, uh, naar andere buurtbewoners in de, in de Schilderswijk. En dat is, dat is wel echt zorgelijk te noemen. Ja, en als u zegt weinig tolerant... waar moet ik dan aan denken aan wat er in de trouw staat? Vrouwen met korte rokjes kan niet... Nou, ik heb met heel veel mensen gesproken hier in de Schilderswijk. En het is niet zo dat, uh, dat dat aan de orde van de dag is, uh, maar het gebeurt wel. En het is natuurlijk, ja, als dat gebeurt, uh, uh, ja, is dat natuurlijk wel, wel heel erg. En dat, dat moeten we met z'n allen niet willen. Ja, en nu wordt er steeds gesproken over de Vergeten Driehoek. Ja. Dat is waar wij nu staan. Ja, de Vergeten Driehoek is een stuk van de Schilderswijk. Een deel daarvan, uh, uh, daar heeft stadsvernieuwing plaatsgevonden. Dus daar zijn de, de woningen opnieuw gebouwd. In een ander deel van de Vergeten Driehoek heeft de SP samen met de heel veel actie gevoerd. Omdat daar de woning echt heel erg slecht zijn. Uh, mensen zakten letterlijk door de vloer. Uh, de muren waren beschimmeld. Uh, mensen hadden ook gezondheidsklachten daardoor. Uh, en die strijd hebben wij uh, gelukkig gewonnen. Dus daar gaat, uh, daar gaat ook wat gebeuren de komende tijd. Ja. En zo komt de wijk aan haar naam Vergeten Driehoek. Vergeten door de ambtenaren. Vergeten door de politici. Vergeten door de woningbouw. Absoluut. Ja, vergeten door de woningbouw. Nou, als we hier naar buiten kijken, dan, uh, dan zien we ook echt woningen met, ja, die een hele slechte kwaliteit hebben. Uh, enkel glas nog, uh, kozijnen die, uh, die compleet ja. doorgerond veel zijn. Heel vuil op, uh, op de straat. Volgens mij komt de vuilniswagen hier ook niet meer langs. Nou, dat heeft volgens mij meer met, uh, met de meeuwen te maken. Uh, uh, maar dat terzijde. Uh, maar goed, het is, wel een, het is wel een gebied met heel veel problemen. Heel veel armoede, heel veel werkloosheid. Uh, heel veel jongeren die weinig perspectief hebben op de, op de arbeidsmarkt. Uh, ja. Dus tja, het is wel echt een gebied waar we ons uh, grote zorgen over maken. En nu is dit gebied... Volgens het stuk in de trouw overgenomen door orthodoxe moslims. Er wordt gesproken van een klein kalifaat. Ja, dat is, dat is inderdaad wat, wat in de trouw staat. Uh, maar het lijkt me dat het geen zin heeft om te ontkennen dat er wat gebeurd is. Zoals ik net ook al, al aangaf. Of het een klein kalifaat is. Uh, ja, ik. Ik heb de indruk van niet. Ik heb met heel veel bewoners gesproken. Uh, uh, uh, nogmaals, en ja, zij geven toch wel aan... er gebeurt wel eens af en toe iets. Uh, maar het is niet zo dat, ze hier, uh, dat we hier een sharia-politie hebben... die hier de diensten uitmaakt op straat. Uh, gelukkig... Uh, blijft de politie ook gewoon optreden hier in de wijk. Uh, ja. uh, de indruk bestond dat de politie eventueel niet uh, zou ingrijpen... Als, als, mensen dat, uh, als mensen zouden zeggen van dat gaan we zelf oplossen. Nou, het, het tegendeel is gelukkig waar. U, zegt, ik, uh... U zegt geen sharia-politie. Uh, officieel natuurlijk, er kan helemaal geen sharia-politie zijn. Die is, er, die is er ook niet. Maar toch zie je in de praktijk dat er wordt gezegd... maar als ik daar als vrouw loop met een kort rokje... word ik wel degelijk aangesproken. Dus de sociale controle is er wel. Soumaye Kamiri, jij werkt veel in deze wijk, zelf van Nederlands-Tunesische afkomst. Werkt bij het bureau discriminatiezaken. Herken jij dat, wat de trouw beschrijft? Nou, ik, ik zelf herken dit totaal niet. Zowel ook in mijn vriendenkring. Ik heb dit verhaal aan hun voorgelegd. En uh, ja, het enige wat zij konden doen is een beetje lachen van ja, dit, dit is totaal niet het beeld wat wij kennen van de Schilderswijk. Uh, heel toevallig heb ik vandaag expres een uh, kort rokje aangedaan. Super kort. Ik uh, super kort rokje. Hier, Die denk ik, ik ga het zelf even testen. En? Ik heb één opmerking gekregen en het was van mevrouw, heeft u het niet een beetje koud? Dus, uh, en wie zei dat? Hoe, hoe, profiel van de persoon die dat vroeg? Profiel, dat was een, oud ik denk, autochtoon mannetje. Dus dat, uh, ja. <laughs> ja, en dan denk ik, misschien zei hij dat om op die manier jou duidelijk te maken van meid, dat kan niet? Ik ga daar niet vanuit, nee. Dat, uh, dat zou, nee, dat, daar ga ik helemaal niet vanuit. Nee. Ja. Um, wat mij opviel is, tijdens de gesprekken met uh, zeg maar, uh, vriendinnen, kennissen, maar ook uh, andere professionals... is dat er hele andere zaken uh, zijn die zij aangeven... Zij kwamen van, ja, met het he, little galifaat of uh, dat, dat, dat, de, dat de wijk zeg maar, hier uh, aan het islamiseren is, dat, dat, dat ervaren zij niet. Zij gaven wel aan van waar wij heel erg mee te maken hebben is de criminaliteit, uh, nou, werkloosheid, uh, de segregatie die hier uh, plaatsvindt, uh, de illegale onderverhuur die er, die er, uh, he, die er is, uh, de toekomst van uh, de, de oost europeanen die hiervoor uh, overlast ja. uh, verzorgen. Dat zijn zeg maar de signalen die concreet zijn aangegeven. En ja... En in die zin is het inderdaad wederom een vergeten driehoek. Het is zeker een vergeten driehoek, laat dat wel ja. duidelijk zijn. Ja. Wat, wat mij ook opviel is in ons belrondje dat eigenlijk iedereen zegt... Um, de gemeenteraadsleden, de wethouders, kortom de Haagse politici... die komen hier wanneer het verkiezingstijd is, voor de rest van het jaar zien we ze niet. Nou ja, wij zijn hier. Uh, jij we bent is jaren... van de SP, dus jij gaat natuurlijk zeggen: natuurlijk kom ik hier nou ja, het hele jaar door. Wij, wij zijn hier jaren bezig geweest en we hebben samen met honderden bewoners uh, actie gevoerd uh, tegen haar Wonen. Uh, die die woningen echt uh, ja, tientallen jaren nauwelijks iets heeft gedaan aan onderhoud, uh, waarbij ook echt mensen gezondheidsklachten kregen door de kwaliteit van die woningen. Dus wij zijn daar juist heel intensief bezig geweest en ja. uh, dat het de vergeten driehoek is, dat werd helaas ook uh, een paar dagen geleden duidelijk toen de vertegenwoordigers van uh, D66, CDA en VVD uh, even kort in ja. De wijk gingen kijken en daarna verklaarden dat er niks aan de hand was. Want zij waren in het verkeerde deel van de wijk. Ze waren niet in het deel van de wijk waar de trouw over geschreven heeft. Ik heb gisteren de auteur van het stuk in trouw ook gesproken. Per Diep. Uh, per Diep, ja. en, uh, uh, Waar hij over geschreven heeft is een ander deel van de wijk. Uh, dus nou, dat het vergeten is, uh, dat is helaas inderdaad voor veel politici het, uh, het dus geval, politici maar voor de die Dus politici lezen dat stuk in de trouw en denken... Goh, wij gaan toch eens op uh, wijkbezoek. En vervolgens gaan ze naar de verkeerde straten. Nou ja, ik heb foto's gezien van het, van het bezoek. En dat was in het deel waar, ja, waar wij actie hebben gevoerd. En dat was niet in het deel waar, waar per diep over geschreven is. Is dat een heeft. beetje dom van jouw uh, collega gemeenteraadsleden? Of deden uh, don't nou, really ik, care? Ik vind het sowieso heel erg makkelijk. Ik bedoel, wij zijn hier... Uh, uh, we hebben hier ook uh, groot onderzoek gehouden. Bijna 600 mensen hebben daar aan, uh, aan meegedaan. Een enquête. Uh, uh, en daar kwamen inderdaad de punten die net ook genoemd werden... Uh, kwamen daar als voornaamste problemen naar voren. Dus die werkloosheid, de armoede, criminaliteit van de jeugdband. En dus uh, dat soort zaken. Um, uh, en als je dan als politicus zo'n stuk in trouw leest... en je zegt, dan, nou, ik ga even een middagje kijken. En na een middagje ja, kijken zeg je... Nou, er is, eigenlijk, er is eigenlijk niks aan de hand. Ja, sorry hoor. Dat vind ik, dat vind ik wel heel makkelijk. En dat is eigenlijk voor, volgens mij alleen maar bedoeld om wat, wat media-aandacht te krijgen. Maar verder niet, uh, niet serieus te nemen, wat mij betreft. Zumaya Kamere? Nou, ik ben het daarmee uh, eens. Ja, ik denk dat het hier gaat om het krijgen van, uh, van aandacht. En in dit geval helaas negatieve aandacht. Die eigenlijk niet op feiten gebaseerd is. Uh, als ik het hoor, hè, als, ik het, als ik het artikel ook goed doorneem. dan is het van ja, horen zeggen. Of uh, dat dus ja. je dan ziet van ja, het zou. Zou kunnen zijn geweest, maar echt concrete aangiftes bijvoorbeeld. zie ik nergens terug. Uh, ja, concrete situaties die benoemd worden. ja, uh, ja ik kan ja. er weinig mee. Wij hebben, natuurlijk hebben wij Wethouder Marnix Noorder. die uh, verantwoordelijk is voor integratie. en verantwoordelijk is ook voor, deze, voor dit deel van de stad. uitgenodigd. Hij kon niet komen en zegt dat hij het artikel voor kennisgeving aanneemt. <lacht> Slap. Ik zou zeggen, straks komt Wilde zijn werkbezoek brengen. Noorder, je had gewoon hier moeten zitten. Bij mij in de bus zit ook Anneke. U woont uh, niet in de vergeten driehoekjes, maar vlak daarnaast, namelijk in, uh, op de Hobbema-straat. Hobbema tegenover de andere moskee, een van de drie moskeeën, namelijk de Elislam-moskee. Vanuit uw woonkamer kijkt u rechtuit op de moskee. Ja, dat klopt. Uh, jongens, we moeten blij zijn dat we niet in Engeland wonen. Waar hebben we het over, Sharia-Driehoek? Ik woon sinds vier jaar hier in Den Haag. Uh, alle ondernemers hier zijn, hun staande Turken, Marokkanen. Ik heb hele goede ervaring met ze. Heel vriendelijk. Waar praten we erover? En wat bedoelt u met we moeten blij zijn dat we niet in Engeland wonen? Ja, nou ja, daar is het veel erger over als we over de sharia praten. Ja. ja dus jongens, hou nou ermee op. Wees jezelf. Ga met elkaar leuk om. Kunt u u zelf zijn, want ja, u bent... Uh, zeker weten. U heeft geen hoofddoek op, bent Ik modern... heb geen hoofddoek op, ik draag alleen geen korte rokjes. Gezien mijn leeftijd, ik heb ze wel gedragen. <laughs> <laughs> Heel kort zelf. En, uh, en ik heb er totaal geen moeite mee. En ik ben een vrouw die onregelmatige diensten doet. Die ook s'avonds het huis uit moet. En dat is en veilig. En ik heb me nog nooit onveilig gevoeld. En heeft u, want een van de dingen die we lazen is dat uh, nou ja, mensen, de, vrouwen worden aangesproken door andere vrouwen. U woont tegenover de moskee, druk bezochte moskee. Bent u daar wel eens aangesproken? Nee, nooit. Nooit. En uw dochter, want u heeft een mooie jonge dochter die nog wel heel veel korte rokjes draagt. Ik heb begrepen dat als zij in deze wijk op bezoek komt, wel haar kleding aanpast. Om niet lastig gevallen te worden als ze s'avonds op de fiets zit. Nee hoor, ze past haar kleding niet aan. Wat ze wel doet, uit veiligheidsoverweging... heeft ze altijd, als ze s'avonds dan ook over straat loopt. Oké, okay. wij zien intussen, ik kijk naar buiten... zien we dat Asher uh, rondloopt met politie en nog wat mensen. Dus het lijkt erop alsof uh, iedereen, uh, ook uit de landelijke politiek... nu de weg naar deze vergeten driehoek heeft gevonden... Bart van Kent van de SP. Ja, ik zag inderdaad je ineens lopen. Ja, uh, leuk, dat we, leuk dat de Partij van de Arbeid ook met zo'n uh, zo gezelschap hier, uh, hier, hier de wijk in Maar ook loopt in het verkeerde stuk, hè? Uh, nu nog wel, ja. Ik, ik, weet niet waar hij, ik weet niet waar hij straks heen gaat. Maar uh, uh, uh, nou ja, de, de, de, de driehoek lijkt zo vergeten dat inderdaad mensen uh, naar na het verkeerde stuk toe gaan. Ja. Uh, maar ik, ik, ja, ik vind het ook eerlijk gezegd wel, uh, ja, wel, wel, wel, wel, wel schandalig dat de Partij van de Arbeid uh, zich nu ook niet laat horen. Uh, naar aanleiding van het, uh, van het stuk in trouw. Uh, zij zijn toch de partij, ook samen met de VVD, uh, die hier in Den Haag uh, tientallen jaren de wijken zo hebben laten ontstaan. De desegregatie, dus dat echt ja. zwarte en witte wijken zijn ontstaan. En toen wij met de bewoners in gesprek gingen, uh, kwam dat ook als een heel belangrijk punt naar voren. Uh, van de bewoners die wij spraken vond 62 procent, 62 vond het een heel groot probleem. Dat die wijken, dat mensen ja. zo gescheiden leven in deze so, stad. En daar wilde, eh, daar wilde ook bijna de, de, het merendeel daarvan. Wilde ook heel graag verhuizen naar een meer ja. gemeen, gemengde Soomai, wijk. Soemai, jij werkt in deze wijk. Veel van jouw vriendinnen wonen hier. en jij herkent het. Dat herken ik zeker. Uh, inderdaad, uh, moeders, uh, jongeren die aangeven. van nou, het is leuk, qua heel erg gezellig in, in deze wijk. maar qua toekomstperspectief heeft het heel weinig te bieden voor mij. Um, gisteren sprak ik ook een moeder die ook aangaf. Nou, ik vind het niet fijn dat mijn zoontje naar een zwarte school moet. He, hoe graag ik dat ook niet wil, ik heb geen keus. Er zijn alle scholen hier in de Schilderswijk zijn helaas zwart. Ja. Mijn kind kan zich niet onttrekken aan uh, uh, ja, Nederlandse leerlingen, waar ze zeg maar, de taal van meekrijgen, waar ze de gebruiken, de cultuur ja. van meekrijgen. Uh, dat is dus eigenlijk. ...continu wat weer naar voren komt tijdens uh, de gesprekken die we voeren. Nee, Klopt, klopt helemaal. En uh, ouders maken zich ook grote zorgen over de woordenschat van hun kinderen. He, want ze gaan, ik heb ook met ouders gesproken die zeiden... Ja, ...de enige Nederlander die mijn kind tegenkomt is een lerares die voor de klas ja. staat. En verder blijven de kinderen in de wijk. Uh, uh, en integreren, ja, je moet wel ergens in kunnen integreren. Ja. Hè? Dus, dat zal, uh, uh, dus we kunnen concluderen, er is sprake van segregatie... Uh, de meerderheid van de mensen hier in de wijk, in de hele schilderswijk, niet alleen in die zogenaamde vergeten driehoek, zijn moslims. Dan kan je zeggen: ja, daar waar de meerderheid moslim is de meerderheid bepaalt. Dus zo gek is het toch niet dat het een soort moslimenclave wordt? Nou kijk, ik, ik vind dat, ik vind dat dus zeer onwenselijk. Uh, integreren moet je niet doen in de wijk, maar integreren moet je doen in de Nederlandse samenleving. Maar dan moet je mensen daar ook wel de kans toe geven. Dan moet je mensen ook de kans geven om de Nederlandse taal te leren. Uh, bijvoorbeeld alle inburgingscursussen, uh, wat nu nog door de overheid wordt aangeboden, dat is door dit kabinet, uh, uh, is dat afgeschaft. Hè? Dus mensen moeten nu zelf maar zorgen dat ze de Nederlandse taal leren. Uh, mensen komen dan te wonen in een wijk met enorm slechte huizen, ja. zonder per, toekomstperspectief. Maar ik kan me nogmaals uh, ja. wel voorstellen dat als mensen in een wijk wonen en allemaal op elkaar lijken, dezelfde religie hebben, dezelfde normen en waarden hebben, dat die uiteindelijk ook in de straat te zien zijn, die normen en waarden. Natuurlijk nee, is dat zo, maar of dat wenselijk is, is de vraag. Uh, ik vind van niet. Ja. We hebben iemand aan de telefoon, dat is Vara, en Vara woont wel midden in de goede, vergeten driehoek, woont in een van de straten waar ook het stuk in de trouw over gaat. Goedemorgen Vara. Goedemorgen. Hi, hallo. Hey, jij woont Hoi. in. Ik, ik. zal maar even niet zeggen in welke straat je precies woont, maar je woont in een van die straten. Uh, ja. Als jij daar loopt, want jij bent van Pakistanse Nederlandse afkomst. maar draagt geen hoofddoek. Een sigaretje nee. bij jou in de straat? Jij gaat samen met je vriendinnen een sigaretje roken? Nee, doe maar niet. Nee, ik denk dat je het echt over je heen haalt als je daar wordt uitgescholden. Dan vraag je daar zelf absoluut om, als je in de straat kent, als je in die wijk kent. En je gaat een sigaretten roken. Snap dan. En wie, door wie word je dan uitgescholden? Ja, ik weet, dus, ja de, de jongeren, Die zijn daar heel veel. En wat zouden, ze, wat zouden ze dan zeggen? Ja, ik denk waarschijnlijk dat ze wel een hoer of slet of zo. Hoer of een slet als je... Daarmee... Ja, dat denk ik wel. Dat wordt daar wel mee geassocieerd. Ja. Hé, hey, en het is een mooie, nou ja, het regent nu, dus ik kan niet zeggen het is een mooie lentedag. Maar stel als het eindelijk een mooie lentedag wordt en je wilt een wijntje drinken bij jou op de stoep. In een van die straten in de Vergeten Driehoek. Kan dat? Als moslim? Ja. Nee. Nee, niet als moslim. Dat zou ik niet doen. Het moet je ook niet doen, denk ik. Het zijn een beetje ja, ongeschreven regels. Ongeschreven regels? Ja. En wat zeg je? Niet. En kun je, kun je nog meer omschrijven? Wat zijn die, die ongeschreven regels nog meer? Nou ja, in ieder geval niet te bloot. Niet te bloot. Niet als jij al moslim bent en je woont daar in die straat en de mensen kennen jou, de hangjongeren kennen jou. Dat je daar dan uh, denkt: goh, het is mooi weer. Ik ga zeggen: een kort rokje en nauwelijks uh, op straat lopen. Ja. En een beetje. Hey, en nee, hoe is. En jij bent sinds ja. kort, ben jij getrouwd met een uh, blanke Hollandse man. En daar ben je, die is van de, die is een paar dagen geleden ben je daarmee op bezoek geweest naar je ouders in die straat. Hoe ging dat? Ja. Ah, nou, we moesten de auto ver parkeren. Dat was voor het eerst. En uh, toen werden we echt, uh, door alle hangjongeren werd ik aangestaard. Echt heel duidelijk. En vanuit de auto gingen ze helemaal naar voren buigen om te, buigen om te kijken van joh. Even laten zien dat ze hem hebben gezien met een blanke jongen. Jij hebt nou, iets gedaan wat niet hoort? Dat denk ik. Ja. Hé, hey, ja. en kun je... Want jij zegt steeds hangen jongeren, hè? En als we het stuk in de trouw lezen, ja. dan denk je moslim-enclaven... en dan denk je, daar zitten grote breinen achter. Mm. Maar dit lijken ja. gewoon stomme, vervelende jongens, als ik jou zo hoor. Ja, maar ja, het zijn wel moslims. Dus, dus... dus ik, ja. ja. Er is een code voor moslims. Ik weet niet of ze daarbij horen of niet, maar... Ja ze, zijn, ja, ze zijn allemaal gewoon van één land, <laughs> afkomst, Hoe en ze zijn moslim. Van welk land zijn ze afkomstig? Ja, ja ze zijn Marokkaans. Marokkaanse jongens? Ja, ja. Allemaal. allemaal. Nou ja. heb ik wel buurjongens, die echt naast de buren, nou, die weten dat ik met een Nederlandse jongen ben. Prima, die groeten hebben ook verder niks aan de hand. Maar als je dan verder in de straat kijkt naar de jongens die ook bij hun horen... Die, geef je, die kijk je echt met scheef ogen aan. Ja, en Farah, ga ja. jij dan, uh, ik bedoel, geef je eraan toe? Zorg jij ervoor dat jij nee. je zo gedraagt op straten dat ze, je, dat, dat ze jou niet van uh, onbehoorlijk moslimgedrag... Uh... Misschien was het onbehoorlijk dat ik met een Nederlander ging gaan, ik weet het niet. Maar uh, ik draag sowieso niet uh, te uitdagende kleding. Maar ik, sowieso als ik in de straat ben, dan pas ik me niet speciaal aan aan mijn kleding. Ja. Maar dat hoeft ook niet. Ja, sigaretje doe ik ook niet. Wein, alcohol doe ik ook niet. Nee. In principe pas ik me niet per se aan. Maar ik vind het niet raar. Stel dat ik het allemaal wel zou doen. Ja. Dan zou ik het niet in de straat gaan doen. Dat zou je het niet te doen. Te koop lopen op straat. Nee, absoluut niet. In de schuld ja. zou ik mee. Kun je dan zeggen, de trouw zegt, er is sprake van een klein uh, galifaat? Nee. Moslem de straat waar jij in bent opgegroeid? Ja, het heerst wel. Okay. Niet alleen in mijn straat. Het schilderheers is volgens mij ook gewoon een schilderzijk. Maar ik moet daarnaast wel zeggen, het is niet dat ik me onveilig voel. Nee. Nee, want op zich ken je al die gerichten wel en die kennen jou ook. Dus ook al ook daar in de avond een beetje op straat, dan is het niet van... Goh, ik voel me onveilig, ik ga niet meer de straat op of het is 11 uur, ik ga de deur niet meer uit. Ja. Dank je. Prima, maar... Dank je wel, ja. Vara. En ik zou zeggen, ga maar lekker met je Hollandse blonde man veel op bezoek bij je ouders. Doe gewoon lekker oh, waar je zin in hebt. Dank je wel, Vara. Even inburgeren. <laughs> Precies. Okay, Heel goed, goed. goed. dank je. Soemaliek, niet terug naar ja. jou. Ik zag, ik zag jou. Uh, ja, herken je het? Of ik het herken? Um, ja, een aantal dingen. Kan ik mij wel enigszins voorstellen op het moment dat uh, zij bijvoorbeeld daar met haar Nederlandse man loopt. Dan kijk ik niet verbaasd wanneer daar opmerkingen over worden gemaakt. Dat, dat, uh, ja, dat, dat is gewoon zo. Tegelijkertijd denk ik ja, uh, in diezelfde straat zie ik wel degelijk gesluider Turkse vrouwen gewoon rustig een sigaretje opsteken. En Turkse vrouwen die zich totaal niets aantrekken van wat anderen van hen vinden. En dan is mijn reactie hierop ja, hoe sta je er zelf in? Laat je het toe? Laat je toe dat je geen sigaretje mag opsteken of niet? En terugkomend op het aanspreken van of je nou een Nederlandse partner hebt of niet... ik denk dat het niet iets schilderswijk eigen is. Een hele leuke anekdote. Ik was afgelopen 4 mei was ik bij de dodenherdenking op het plein, Scheveningen. En daar kwam ik in gesprek met een uh, dame die in het Scheveningse vrouwenkoor zat. Nou, uiteindelijk kwam dus ter sprake dat ze een Surinaamse man heeft. En uh, wat zij dus aangaf is van... ja, en dat geeft dus heel veel bekijks op het moment dat ik hier mijn auto parkeer en dat dan drie van die kleine bruine kindertjes uitstappen. Op het Witte Scheveningen. Op het Witte Scheveningen. Dus wat ik hiermee wil aangeven is dat het niet iets ja, Schilderswijks is. Of, of het, het, het, ja. het, soort, uh, het, het nakijken of, of, of het, het, het aandacht... Uh, uh... Overal daar waar je uit de toon valt, ja. wordt je bekeken. Vol, ja. Maar wat je ook aangeeft, en je laat dat ook zien met je mooie korte rok, ja. is vrouwen die hier wonen, laat je, laat je niet... Ik bedoel, geef niet toe aan die sociale druk. Dat hoor ik jou ook duidelijk zeggen. Uiteraard, sowieso niet. Oké. Okay. Een vraag van de kijker is, jullie praten al een tijdje over de driehoek. Niemand heeft de moeite genomen om uit te leggen... door welke straten deze driehoek begrensd wordt... Vraag maar aan ons gemeenteraadslid. <laughs> uh, nou de, de complete driehoek wordt begrensd tussen de Parallelweg, de Vajantlaan... Uh, de Wouwemanstraat loopt daar tussendoor. Uh, dat is het gebied uh, ja. waar we het over hebben. En het stuk waar in de trouw over wordt geschreven is de uh, Van der Vennestraat. nee, de, nee. Wouw, de, de Vermeerstraat, Gabriel Metsenstraat. Ja, dat zijn de, de straten in dat, in dat gebied. Ja. Uh, waar Trouw over schrijft is een stukje parallelweg, Vajantlaan, Wouwemansstraat. Oké. Okay. Dat hoekje? Ja. Uh, nog even een tweet van Daniel. Die zegt in Zwarte Broek, dat ligt in Amersfoort... hadden we vorig jaar ook iemand met een hoofddoek... laat ze maar lekker in de Schilderswijk blijven. En Diggy Clown die zegt tijd voor een gay pride-optocht in de Schilderswijk. Karen de Vries die twittert... minderheden moeten worden beschermd tegen terreur van de meerderheid. Ongeacht de levensovertuiging van die meerderheid. U wilt er ook nog reageren? Of niet? Uzen? Ja, eh... Um... Wat ik wil zeggen, leef met elkaar in harmonie. En komt alles weer goed? Goed, nou dat is een hele simpele. Ja. Is het zo simpel? Maar blijkbaar kunnen we dat niet. Het is heel simpel. Met elkaar in harmonie leven. Ja, maar blijkbaar is in die... Ik ga even nog naar een beller. Ralf. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik... Goedemorgen, ja, ik, ik, ik ben opgegroeid en uh, geboren, getogen in Den Haag, maar ik woon er inmiddels niet meer. Maar ik ken de wijk in de jaren 50 en 50, 60 al en dat was altijd min of meer voor ons een probleemwijk. Uh, Wij kwamen daar ook toen al nauwelijks of helemaal niet, want toen het er ook in blanke uh, handen was, toen was het toch, was je daar voelde je als uh, anders, laten we zeggen, ander persoon toch niet prettig. Dat is dus verschoven nu, maar mijn basisstelling is altijd, en daar, daar richt ik me mee tot het, tot het bestuur, zowel in het land als in de steden. We leven in een samenleving waarin regels gelden, die op iedereen gelijk van toepassing zijn. Dat ontbreekt namelijk, dat van toepassing zijn, dat de handhavende factor. Dat is op landelijk, maar ook op plaatselijk bestuur. Dat is de reden van alle ellende, denk ik. Je laat het veel te ver komen en dan ontstaan de problemen. Ik denk dat dit de basis is van alles. Dankjewel. Hele goede opmerking. Dankjewel, Ralf. Tot slot Bart van Kent, SP-gemeenteraadslid hier in Den Haag. De oplossing... Nou, de, het probleem is ontstaan in de afgelopen decennia. We hebben deze wijken, hè, en nogmaals vooral door de VVD en de Partij van Arbeid... hier in Den Haag zijn deze wijken zo ontstaan. Dus we gaan het niet van vandaag op morgen oplossen. Maar waar we voor moeten zorgen is dat we de voedingsbodem... ook voor radicalisering, de voedingsbodem... ook voor het orthodoxe geloof, dat we daar iets aan gaan doen. Dus dat we ervoor gaan zorgen dat mensen gewijkt, gemengd gaan wonen... Ja. gemengd gaan werken, dat ze kunnen integreren in de Nederlandse samenleving... en dat ze ook inderdaad de regels voor iedereen gelijk geven in dit land. Dankjewel. En Wilders die komt uh, ook zo'n uh, hart onder de riem steken... van de autochtone bewoners hebben we begrepen. Ja. Dankjewel, luisteraars. Dit was lijn 1 vanuit de Vergeten Driehoek. Nu even niet meer zo vergeten, aangezien de hele landelijke pers... intussen hier is. Fijne dag.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 Expert is 45 jaar en dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Zanoossi-koeler van 153 liter met automatische ontdooifunctie van 239 voor 189 euro. Kom ook langs van met 150 winkels, zijn we altijd vertrouwd dichtbij. Expert begrijpt het.